Staatssecretaris Snel heeft eerder gezegd dat de fiscus zich sinds 2016 bij de controles aan de wet houdt... maar uit interne verslagen van de Belastingdienst zou blijken dat dat niet klopt. Zo zou ook de afgelopen drie jaar nog zijn voorgekomen dat de kinderopvangtoeslag van ouders werd stopgezet... zonder dat zij de kans kregen om daarop te reageren. De Belastingdienst en staatssecretaris Snel liggen al maanden onder vuur... omdat bij duizenden ouders onterecht de kinderopvangtoeslag werd stopgezet en teruggevorderd. Op het Franse deel van Sint-Maarten zijn donderdag grootschalige rellen geweest. Eilandbewoners trokken overal barricades op en staken die in brand. Waarna de oproerpolitie schoot met traangas. De onrust op het Caribische eiland duurde de hele dag en avond. Het is al langer onrustig op het noordelijke deel van Sint-Maarten... vanwege de trage wederopbouw na de orkaan Irma en de bemoeienis uit Parijs. Ook zijn er problemen met de drinkwatervoorziening. Het weer, het is bewolkt en in het zuidwesten en noorden trekken buien over. Ook morgenochtend is het regenachtig. Smiddag zon met wat buien bij 7 graden. Ook waait het stevig. Dit was het NOS Journaal. GFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met GFM. Met, met nu de nacht.